Ik You're, You're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 Je zang de ha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 De zang. Stuck in the clouds, she begs me to come down.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 we gaan hoe dan ook dag, nog uit elkaar. draag. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar ik van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar ik van mijn moeder.